7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... Joris van der Kerkhof in Kairo over de gespannen rust vanochtend. En de zogenaamde iPad-scholen gaan van start. Dat zo dadelijk, nu is het NOS-journaal met Dorad Meijer. Japan verhoogt het alarmniveau bij de kerncentrale in Fukushima... waar een groot lek van radioactief water is geconstateerd. De internationale schaal voor nucleaire incidenten wordt het lek nu gerangschikt in categorie 3. Die staat voor een serieus incident. Aanvankelijk werd de lekkage nog ingedeeld in categorie 1, oftewel een afwijking. Gezien de hoeveelheid straling in het verontreinigde water is niveau 3 volgens de toezichthouder toepasselijker. De Amerikaanse ambassade in Jemen is weer open. Eerder deze maand sloot de VS 19 ambassades in Noord-Afrika en het Midden-Oosten... vanwege een dreiging van Al-Qaeda. Anderhalve week geleden gingen bijna alle ambassades weer open, maar die in Jemen bleef dicht. Inmiddels is het volgens de VS veilig genoeg om op beperkte schaal weer taken uit te voeren. En ook de Nederlandse ambassade in Jemen gaat deze week weer open. De Franse regering stuurt politieversterking naar Marseille. Ruim 20 extra rechercheurs en 130 oproerpolitieagenten... moeten een einde maken aan de vele liquidaties in de havenstad. Maandag was de 13e afrekening van dit jaar in Marseille. En Vorig jaar waren er 24. Correspondent Frank Renaud. Jarenlang is er niks of te weinig aan gedaan... en daardoor kregen criminelen bijna een vrijbaan. De handel in drugs is in sommige noordelijke wijken van Marseille de belangrijkste economische activiteit geworden. Het imago van de stad heeft zwaar te lijden onder het geweld. Marseille is dit jaar de culturele hoofdstad van Europa, maar het aantal bezoekers valt tegen. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn twee tieners aangeklaagd voor het doodschieten van een Australische man die aan het joggen was. Een derde verdachte, die wordt beschuldigd van medeplichtigheid, zegt dat de moord uit verveling is gepleegd. De Australiër van 22 was op bezoek bij zijn schoonouders. Toen hij een rondje ging hardlopen, werd hij vanuit een auto in zijn rug geschoten. De vader van het slachtoffer reageerde aangeslagen op de Australische televisie. It was just so senseless. It's happened. It's wrong. And um, we we just try and, and deal with it the best we can. Twee jongens van 15 en 16 worden beschuldigd van moord. De 17-jarige bestuurder is aangeklaagd voor medeplichtigheid. Bij een schietpartij in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg zijn drie doden gevallen. Vijf mensen raakten gewond. Dat gebeurde in een gebouw van een sportvereniging in Dossenheim. Waar een bijeenkomst werd gehouden van een vereniging van huiseigenaren. De dader had een conflict met de vereniging, denkt de politie. Hintergrond dieser schießerei was een anlässlich aan een an aan de onder andere de täter en ook zijn Opfer teilgenommen. Hadden. De dader werd weggestuurd bij de vergadering. Korte tijd later kwam hij gewapend terug en doodde hij twee mensen. Daarna schoot hij zichzelf dood. Er waren zo'n twintig mensen in de ruimte. In de voorronde van de Champions League... heeft PSV thuis met 1-1 gelijk gespeeld tegen AC Milan. De Italianen gingen met 1-0 voorsprong de rust in... maar Tafs maakte voor PSV in de zestigste minuut de gelijkmaker. Milan-speler Emmanuelsson was desondanks niet ontevreden. Uh, we begonnen wat moeizaam. We uh, kwamen ook moeilijk in de wedstrijd. Ik denk in de tweede half ging het stukken beter. Al met al denk ik dat we niet, uh, niet heel erg ontevreden kunnen zijn met de 1-1 op dit moment. PSV speelt volgende week woensdag de return in Milaan. Als de ploeg van Philip Cocu wint, is de club door naar de groepsfase van de Champions League. Het weer plaatselijk nevel of mist, later zonnig. Maar er trekken ook sluierwolken over het land. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen meer bewolking, al schijnt in het zuiden en oosten dan ook geregeld de zon. Vrijdag nog meer zon, iets warmer. In het weekend weer buien. En file staan er niet u kunt overal doorrijden en luisteren straks naar een reportage vanuit Marseille over de criminaliteit daar. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie Vanavond in het bureausport. Het verhaal van de Haagse voetbalmat. Krijgen we een waterpolo training van bondscoach Robin van Galen en hebben we zoals iedere dag een column van Joep van het Hek. Centraal in deze reeks de bureausport quiz met vanavond de strijd tussen de voetballers Kenneth Perez en Arnold Bruggink tegen een team van roeiers. Bureausport vanavond bij de Vara. Half acht. Nederland 3. Hey, ga je mee lunchen? Pff, ik heb nog te veel werk.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 Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over zeven. Schrijven met een pen, dat is zo 2012. Dit yes, mag ik zo op de iPad. iPad-scholen, die schieten als paddenstoelen uit de grond. Hoe werkt dat trouwens? Leren op een tablet, dat hoort u zo dadelijk bij ons in het Radio 1-journaal. We gaan eerst naar Egypte. Want daar heerst een soort van gespannen rust. Een week nadat leger en politie met grof geweld een eind maakten... aan de straatprotesten van de moslimbroeders. U weet het, bij alle ongeregeldheden vielen bijna duizend doden. We gaan naar Cairo. naar verslag hebben we Joris van der Kerkhof. Joris, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Zijn er nu dan helemaal geen protesten meer... van de aanhangers van de afgezette president Morsi? Daar is op zich best moeilijk achter te komen. De, de, de, de, de, de televisiezenders in Egypte zelf die geven daar verder geen, geen uitsluitsel over. Al Jazeera, Egypte, daar zijn de meeste demonstraties dan wel te zien. En die demonstraties zijn daar dus te zien, maar ze uh, zijn in ieder geval, als je er naar kijkt op de televisie, een stuk minder hevig en een stuk minder uh, druk bezocht uh, dan uh, de eerste dagen uh, na uh, de problemen vorige week, nadat er zoveel mensen zijn, uh, zijn doodgeschoten. Dus er zijn nog wel protesten, maar veel minder hevig dan, uh, dan, de, dan de afgelopen dagen. En wat merk jij van die strenge beveiliging in de stad Joorst? Ja, want je kunt dan bedenken dat je uh, naar een protest zou gaan... maar na zeven uur ligt de stad helemaal uh, op slot. Dus die herrie die je nu op de achtergrond hoort... van dat Cairo uh, be weer bezig is, dat, uh, dat, uh, dat, dat de files langzaam ontstaan... na zeven uur s'avonds is dat absoluut niet meer aan de orde. Ontzettend veel tanks uh, in de stad en controles. Ik uh, ben uh, gisteravond, uh, nou, een paar uur geleden... Uh, naar uh, de andere kant van, uh, van de Nijl gegaan... naar een plek waar mensen zitten die uh, die avondklok uh, aan hun Laarslappen. Er zijn mensen die dat in de vorm van een actie doen. Die zeggen van nou ja, wij zijn helemaal tegen die, die, die avondklok en ze moeten ons hier maar weghalen. Hm. Maar anderen bedenken van nou ja, we zitten hier gewoon en we doen verder niemand kwaad. Maar, maar wacht even, komen, Joris, dan ben jij ja. toch ook, heb jij toch ook de avondklok genegeerd? Ja, journalisten die mogen, uh, zo wordt dan gezegd, uh, wat, wat meer dan mensen uh, uit, uit Egypte. Alhoewel er wel een paar mensen uh, zo worden doorgelaten. Maar die uh, militairen controleren wel op een uh, nogal hevige en intimiderende uh, uh, manier. Vijf minuten hier vandaan. Uh, misschien was het uh, tien minuten of een kwartiertje lopen. Uh, uiteindelijk doe je daar dan een, een half uur over uh, met de taxi... om op twee plekken uh, volledig uh, gecontroleerd te worden. Ja, een beetje vriendelijk lachen... Uh, uiteindelijk en ja, in principe mijn verhaal doet er dan niet zoveel toe. Maar als je hier zelf woont, is dat natuurlijk best een probleem als je naar de andere kant wil en je op deze manier zo heftig gecontroleerd wordt in de wetenschap. Dat als er iets gebeurt, uh, de militairen uh, heel makkelijk uh, bedenken van uh, we maken daar een eind aan. En dan wordt er ook geschoten. Er worden mensen bij checkpoints, niet zozeer in de stad zelf, maar meer aan de buitenkant uh, uh, neergeschoten. Zo zijn er uh, verhalen. Maar goed, je kunt er doorheen komen. En dan kun je uiteindelijk op een plek komen waar mensen in redelijke rust... waar normaal alle cafés open zijn tot een uur of twee, half drie, uh, ochtends. In alle rust, zo rond een uur of twaalf, uh, deze mensen met z'n vieren... aan een tafeltje zitten met elkaar en een waterpijp. Het gorgelt een beetje. Wat voor smaak is het? Uh, grips Het zijn druiven. Ja, daar ruikt het ook wel een beetje naar. Smaakt goed. <laughs> yeah. En driver ook, maar ook sigaretten. Uh, so what you like about our comment about the curfew? So we are sitting beside our homes. So usually the curfew is the main streets. Just trying to protect the, the vital places. But here is like neighborhood. Yeah. Ze zitten hier uh, zo'n beetje in de buurt van hun eigen huis. Te roken dus. De avondklok die zorgde voornamelijk voor de militairen om de grote wegen af te sluiten. Ze voelden zich hier wel, wel veilig. Wat vindt u van die avondklok? Necessary. Otherwise it will be really unnecessary fights. Which happened during the night. Het is echt nodig, want anders zijn er gevechten en die moeten er, er niet zijn. Nou zijn een collega van u die daar zat, Nou, laten we even luisteren. About the Muslim Brothers. They kill the people. I saw it by my own eyes. Okay. Die was voornamelijk aan het schelden op de moslimbroeders. Hij heeft met eigen ogen gezien dat ze hier om de hoek mensen vermoorden. Maar niet wat we zien, wat we geloven. Really. So Eigenlijk weet je nooit precies wat je ziet. En je weet niet wie welk wapen draagt en wie op wie schiet. In het verleden zagen we ze als de oppositie van het regime. But now we see them as the people who is trying to make the Egyptian people fight against each other. Eerst waren ze de oppositie en nu zorgen ze ervoor dat de Egyptische mensen tegen elkaar aan het vechten zijn. Denkt u dat er een oplossing komt? Uh, yes. But the problem is that this kind of solution will be like against democracy for some time. Het kan niet anders dat de oplossing te maken heeft met een, dat er een tijdje geen democratie is. And after a while we hope that this kind of solution will take the right path. Otherwise, we will have to protest again, but with different opposition. We will be opposing the army. Als het leger te lang aan de macht blijft, dan moeten ze opnieuw gaan protesteren. Maar dan tegen het leger. There is, no, there is no reason to give the country to fanatics. And you really don't know what this fanatics is. But we know because we live amongst them. En ik hoop dat deze man ons in deze durke station van ons leven... totdat hij het teruggeeft aan de civilians. Ik weet niet hoe het is om met zulke fanatieke mensen in de omgeving te leven als de moslimbroeders. Maar de generaal gaat ervoor zorgen dat, dat uiteindelijk het land teruggegeven wordt aan de burgers. We hopen, full of hope, about this. Otherwise, he will be like doing the old regime same game. Anders gaat hij hetzelfde doen als, als Mubarak. En dan gaat hij weer protesteren. Je you still like it? Het smells, smells good. goed. Het smelt goed, ja. Nou, Joris, is nog aan de waterpijp. De EU trouwens overweegt de economische steun aan Egypte in te trekken... vanwege het grove uh, geweld van de staat tegen de demonstranten. Daar is vandaag overleg over in Brussel. Daar gaan we het uh, later in deze uitzending nog over hebben. Zo dadelijk, dan hoort u dit... Dat zijn de fans van One Direction en die gingen gisteren... maar weer eens uit hun dak. Straks hoort u een reportage. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. 12 minuten over zeven. De Franse regering stuurt voor het tweede achtereenvolgende jaar... politieversterking naar Marseille. Aanleiding is de aanhoudende golf van liquidaties... in het criminele milieu in de stad. Maandagavond viel het laatste slachtoffer, een 25-jarige drugshandelaar. In de eerste acht maanden van dit jaar vielen al 13 doden in en rond Marseille. Het gaat niet om heel veel manschappen die worden gestuurd. 24 policiers de la police er worden 24 rechercheurs naar Marseille gestuurd, maakte premier Jean-Marc Ayrault gisteravond bekend. En vanochtend al komt er een extra team van de oproerpolitie naar Marseille, bovenop de drie teams die er al zijn. Maar is het genoeg? Non. Nee, de problemen van Marseille kan je niet in één keer met wat extra agenten wegtoveren, zei premier Ero. En dat klopt, want Marseille lijkt wel de stad van de zeven plagen in Frankrijk. De werkloosheid, de armoede, alles lijkt er erger dan in de rest van het land. Jarenlang is er niks of te weinig aan gedaan en daardoor kregen criminelen bijna een vrij baan. De handel in drugs is in sommige noordelijke wijken van Marseille de belangrijkste economische activiteit geworden. Marseille is malade Marseille verziekt door de criminaliteit en het geweld. Zijn minister van binnenlandse zaken Manuel Valls eerder dit jaar al. Marseille, voyou's. Die se disputen, coup de est, uh, territoire. Het regeringsbeleid richt zich op de drugshandel... wat zich als een kankergezwel verspreidt door deze wijken... en die gerund wordt door jonge criminelen... die elkaar bestrijden met Kalashnikovs. Al dus minister Vals van Binnenlandse Zaken. En inderdaad, vorig jaar waren er 24 liquidaties in en om Marseille. Dat is één moord per twee weken. Dit jaar waren er in de eerste acht maanden... ook alweer 13 dodelijke criminele afrekeningen. Vorig jaar stuurde de regering al ruim 200 extra agenten naar Marseille. En nu komen er dus weer versterkingen. De regerende socialisten kiezen niet simpelweg voor meer agenten op straat. Al dus premier Ero. Er worden gericht rechercheurs ingezet... die infiltreren in bendes en ter plekke onderzoek doen... met het doel de drugshandel bij de wortel af te snijden. Maar dat kost tijd... Criminelen die jaren hun gang konden gaan en inmiddels hele wijken in hun macht hebben, die schakel je niet in één keer uit. En omdat snelle resultaten uitblijven en de liquidaties dus doorgaan, zijn velen in Frankrijk en vooral Marseille ontevreden. Inclusief de rechtse oppositie. Uh, er is heel veel beloofd en we zien geen resultaten, zegt de rechtse wethouder Martine Vazal van Marseille. En als er geen resultaten worden geboekt... komen er ook nieuwe oplossingen in zicht. Bij sommigen. Waarom legaliseren we de softdrugs niet? Zegt gemeenteraadslid Karim Zeribi van De Groene. Met het legaliseren van de handel raak je de dealers meteen in hun portemonnee. Want zij verdienen nu nog 50.000 tot 60.000 euro per dag... met hun illegale zaakjes. Al dus de linkse politiek. Maar legaliseren van softdrugs, dat is voor deze regering en voor heel veel Fransen een stap te ver. Eerst maar eens agenten naar Marseille sturen. Dat zei correspondent Frank Renaud. Meer over dit verhaal leest u op onze site, nws.nl Of kunt u lezen via een app van de NOS? Kwart over zeven geweest. Officieel heet het Onderwijs voor een Nieuwe Tijd. Maar u kent ze misschien beter als Steve Jobs scholen of iPad scholen. Initiatief van onder meer opiniepeiler Maurice de Hond. Deze week gaan zeven van deze scholen van start. En toch zijn zij niet de eerste scholen waar hiermee geëxperimenteerd wordt. De Willibord-school in Heilo, in Noord-Holland, ging twee jaar geleden al aan de tablet. Verslag van Matthijs van der Wiel in de klas van Juf Hanna, groep 5. Claudia! Jij mag ook. Nieuws. Best op een iPad. Ja, en dan hoop ik je straks. Je mag ik zo wel op de iPad. Juf, juf. Eigenlijk zijn ze te weinig, hè, want ze, ze vetten ja, er zo wat om. Ze willen er allemaal op. Op deze school hebben ze er 24. Ze worden iedere dag over de klassen verdeeld. Het was een van de eerste scholen die tablets kocht. Directeur Karel Wolf had ze gezien in Canada. Ze waren in Nederland nog niet eens te koop. Maar hij dacht meteen. Dit moeten we in de klas hebben. Het grote, de, de winst in de eerste instantie, omdat je vergelijkt het met je oude pc die je hebt... Hè, waar, je, waar je ervaring mee hebt, is dat dat gewoon mobiel is. Want voor een heb je, uh, aantal vaste computers er staan. Met, met, heel met, met heel veel draden overal. Met heel veel draden overal, maar ook beperkt. Want je moet bijvoorbeeld naar een ruimte waar er tien staan. En dan komt de volgende klas. Het heel zo. praktisch dit. Het gaat dan... helemaal niet over uh, wat je voor het onderwijs echt specifiek hebt. Nou ja, maar de echte meerwaarde zit, vind ik, in uh, dat adaptieve verhaal. Adaptief. Dus zeggen dat je steeds meer probeert uh, toe te werken naar wat een kind nodig heeft. Ook voor de sterke rekenaars en de sterke kinderen met taal heb je gewoon bepaalde apps waar ze mee kunnen werken. Dus je kan ook heel goed differentiëren met de iPad. Er zijn bijvoorbeeld ook kinderen die dan slecht zijn in rekenen. En dan kan je ook van tevoren al uh, instructiefilmpjes maken met een bepaald programma. Zodat als jij in het uitleggen bent, dat dan de zwakke kinderen ook naar de filmpjes kunnen kijken. Dus je kan, door middel van de iPad kan je ook heel goed differentiëren in je les. Dat is wel zeker ieder kind meer gepast onderwijs aanbieden. Ja, precies. Ja, ja, ja. En de juf hoeft niet meer alles na te kijken. Ze krijgt meteen een overzicht. Ja, dat is iets anders dan wanneer je je schrift fout doet. De volgende dag krijg je je schriftje terug. Maar de volgende les staat ook weer op het programma. Ja, dan is dit uh, fijner en, en efficiënter. En uh, ja, zal je tot een hogere opbrengst gaan komen. Nou, juf. Te schrijven op de iPad is het veel leuker om dingen te doen want daar, dan kan je kijken op het scherm heel leuk omdat het gewoon leuk is als jij kinderen kunt motiveren dat ze zelf willen als je uit jezelf graag wilt leren nou, dan ben je ook gelijk van zesjes cultuur af. Want dan gaan ze voor hun eigen, voor hun eigen team. Ja, en waarom zou dat apparaat dan daarbij helpen? Ja, dat, omdat, omdat dat meer, uh, meer prikkelt. De wereld is groter en breder. En daar zitten ze thuis al met twee voeten in. Nou, ik denk dat de school daarin mee moet. Heel veel scholen doen er nog helemaal niks mee. Nee, maar goed, dat heeft ook wel met tijd. Is het verkeerd? Dat heeft met tijd en geld te maken. Maar ik geloof wel dat als dat weg zou zijn, dat iedereen meegaat, ja. Ja, maar er is niet zo heel veel tijd meer. De tablet is onvermijdelijk. Dat vindt ook de koepel van 30 scholen waar deze school onder valt. Het onderwijs moet aansluiten bij de beleving van de kinderen. En de technologie is niet weg te denken. Maar, zegt directeur Siebrand Konst, de tablet is nu ook weer niet. Het ei van Columbus. Uh, nou, ik ben niet zo'n believer als hij is. Alleen uh, het meest belangrijke bij onderwijs is dat je uh, kinderen onderwijst. Hè, dus die instructie, die begeleiding, uh, dat is en blijft altijd het belangrijkste. En ICT is net zoals een boek uh, gewoon een middel wat je inzet om kinderen verder te helpen. Ja. Het lijkt niet te veel om het apparaat te draaien. Ja, ja, en de discussie moet niet over het apparaat gaan. Hè. De discussie moet altijd gaan over onderwijs. Over wat het is maar een hulpmiddel, wilt u zeggen. Het is niet de vervanging voor het onderwijs. Juist, ja. ja. Dat, ik zou het heel slecht vinden wanneer de, de, de, de tablet de opvolger zou zijn van de leerkracht. Want dat is het niet en dat wordt het ook nooit. Ivo, dat mag iets zachter, ja? Zegt u daar dan mee ook niet al te veel uren achter elkaar op dat ding? Alsjeblieft niet. Wij werken met jonge kinderen. En, uh, wat is wat u betreft het maximum? Nou, ik denk hooguit een uur per dag ja. lijkt mij meer dan voldoende. Samengevat, heel goed, maar met mate, alstublieft. En, en denk niet dat je een bepaald wondermiddel binnenkrijgt, want dat krijg je niet. Dan hoef je niet zoveel te schrijven. En op de iPad is het gewoon leuk. Waarom houden jullie niet van schrijven? Want het is heel lang en dan, dan worden je armen helemaal moe. <lacht> ja. Nee, dat ga zeer doen. Dat schrijven? Ja. Zo, ja. Dan word je moeie van. Ja, onderwijs met een iPad of met een andere tablet, want ze zijn er van meer merken. Natuurlijk, straks hoort u daar meer over. De onderzoeker van het Koonstam-instituut deed er namelijk onderzoek na Na acht uur. hebben we hebben een gesprek met hem. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal. Kamisa.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 we gaan uh, naadloos over naar wat andere muziek. Een paar knappe jongens. Concertregistraties of muziekfilms in de bioscoop. Die zijn de laatste jaren niet heel veel bijzonders meer. Maar zelden is het zo'n happening als gisteravond. Nou, dat kwam niet zozeer door de film, maar meer door de bezoekers. Ruim 3000 pubermeisjes zagen in 15 bioscopen de première van This Is Us. Over de Britse boyband One Direction. Nou, dan weet u het wel. Horen dicht. Jozefien Trehi ging kijken in Amersfoort. Het geluid dat krijg je als je 350 meisjes in een bioscoop stopt. Met een live verbinding van de aankomst van One Direction in Londen bij de bioscoop. Waar ook de primaire is vanavond. Ja, zijn ze dat? Ja! Harry, Nael, Zane, uh, Louis en Nael. Maar ik ben het van Zane. Omdat hij uh, heel leuk is. heeft. Hij bedankt alle fans. Het is mogelijk, heeft, zegt hij. Oh, dat klaar! Horen soms ons nu! Nee. Is dit leuk, die beelden uit Londen? Ja, ja het maakt me wel jaloers. Ja. Heel maar ik ga tenminste de film zien. En die ketting, wat is dat? Dat is een symbool. Oh. Dit is een infinity-teken en hier staat Directioner. Zo heette de fans, hè? Ja. En wanneer ben je nou een echte Directioner? Um, als je alles van hem weet, helemaal eens iets interessants over One Direction. Um, Harry's eerste woordje was Cat. Dat kan ik niet op tv zeggen. Dus radio. En elf die van Liam is 27. En nee, deze aan het trillen en uh, doen met benen die zo net op en neer. En waarom? Ja, gewoon. Alles is gewoon perfect bij hun. Het is, ja. We zijn ook wel bij het cassette geweest en dat was ook al perfect, ja. alles. Wat verwacht je van de film? Ja, gewoon. Ik denk dat het helemaal perfect wordt. Over ja, van vroeger, of het hiervoor was en nu, hoe het nu allemaal gaat ja. en alles. Zeg worden, Maar dat weten we natuurlijk al. Niks factor tot nu. But that is mine. It was meant to be. And I'm joining up the task with the freckles <laughs> on your cheeks. And it always is <laughs> to me. Rond kwart over acht dan uh, komen de 3D-brillen uit de tas en uh, zit iedereen er klaar voor. When I was, uh, I knew that I to Wherever I went, my dad just tell people that I could sing. <laughs> Veel blije gezichten die de zaal uitkomen na afloop. Geweldig. <lacht> ik vond echt fantastisch. Ben je gestopt met trillen? Ja, nou het, oh. nog een beetje. De grappen die ze maakten. hoe oh. ze zijn, dat zie je dan. Echt heel leuk. Wel ja, het ze veel tattoos hadden, maar dat wist ik al. Die ene had ook een gespot voor zijn moeder. Ja, zeen. Zijn lief. Nou, lekker naar huis. Nee, ik moet nog een kwartier wachten tot ik opgehaald word stuur nog even. Maar ja, Doei. Bent u daar nog? <laughs> Viel het mee of tegen? Het is wat, hè? Bakvis Radio FM. Jozef Interé was uh, bij One Direction in Amersfoort. gaan we naar de grote mannen van PSV. Die speelden gisteravond gelijk tegen AC Milan. Het werd 1-1 in Eindhoven. PSV-trainer Philip Cocu over wat hij de spelers na afloop in de kleedkamer vertelde. Ik trots op, uh, op ze ben uh, hoe we deze wedstrijd uh, aangegaan zijn, gespeeld hebben en uiteindelijk afgerond hebben. Ja, ik vond dat we fantastisch begonnen. De eerste uh, 20, 25 20 minuten was gewoon echt een heel hoog niveau. Veel, veel dominantie aan, aan de bal, goed positiespel en uiteindelijk ook kansen creëren die, uh, ja, die we helaas niet uh, konden maken. Want dan uh, had de wedstrijd er misschien wel anders uit gezien. En er zijn dus nog kansen voor volgende week. Na half acht blikken we uitgebreid terug op de wedstrijd. Doen we met Filip Koker. Dit is Radio 1. We gaan eerst naar het nws journaal En dat doen we met Dorot Meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. Het lek bij de Japanse kerncentrale in Fukushima lijkt erger dan eerst werd gedacht het alarmniveau is verhoogd van 1 naar 3. Dat betekent dat er sprake is van een serieus incident. Eerst werd de lekkage nog bestempeld als een afwijking.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 De veiligheidsdiensten in Irak hebben bij een grote actie 116 terreurverdachten opgepakt. De operatie in de stad Kirkuk was gericht tegen Al-Qaeda. zijn wapens in beslag genomen en twee trainingskampen ontmanteld. Irak wordt al maanden geteisterd door een golf van terreur... en de premier zei vorige week dat hij het geweld wil stoppen. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn twee tieners aangeklaagd... voor het doodschieten van een Australische man die aan het joggen was... Een derde verdachte, die wordt beschuldigd van medeplichtigheid... zegt dat de moord is gepleegd uit verveling. De drie hadden niks te doen en ze wilden iemand gaan vermoorden. De Australiër werd vrijdag vanuit een auto in zijn rug geschoten. De verdachten zijn 15, 16 en 17 jaar oud. En in Detroit heeft een ambulancebroeder... tijdens het reanimeren van een patiënt met een hartaanval... zelf een hartaanval gekregen. Hoewel hij hevige pijn had, bleef hij de patiënt toch helpen. En sinds de wonderbaarlijke rit wordt de broeder gezien als een held... En artsen denken dat hij over een paar maanden is hersteld en weer aan het werken. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weerplaza.nl Het We blijft vandaag overal droog en er zijn flinke zonnige perioden. De zon kan niet continu schijnen. Er trekken ook wat wolken over het land. Maar vaak zijn er dat dunne sluiwolken waar de zon goed doorheen komt. Geen regen dus. Temperaturen die ook wat hoger oplopen dan gisteren. Gisteren werd het op de warmste plek 22 graden. Vandaag moet het in het zuiden lokaal 25 graden worden. Op de waddeneilanden wordt het een graden of 21. Morgen krijgen we opnieuw te maken met een zonneschijn, maar ook met wolkenvelden. En dan zijn de wolken weer wat talrijker en wat dikker dan vandaag. Kan misschien een spatje uitvallen in het westen en noorden. Meestal plaatsen houden het gewoon droog. De temperatuur heeft het weinig invloed. Die wordt morgen opnieuw van 22 tot 25 graden. Maar het is dus wel minder zonnig. Vrijdag keert de zon echter weer terug. Dan kan het plaatselijk 27 graden worden. We dachten we redden het zonder hem, maar nee, hier is hij bij de ANWB, Kees Kwaks. Dat dacht ik eigenlijk ook, Marcel, maar heel veel stelt het allemaal niet voor. Maar als je erin staat, wil je hem toch horen. Het gaat over de A10, vanaf knooppunt Koenplein naar knooppunt meer. Twee kilometer vanaf knooppunt Koenplein. Goed, dankjewel. Straks wordt uw correspondent Kjeld Duits vanuit Japan over het lek... bij de kernreactor van Fukushima. En D66-Kamerlid Sjoerdsma wil dat de VN nu snel in actie komt... tegen het geweld in Egypte.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 ja, nu mag je. Citroën. Creatieve technologie. Eén op de twee plofkippen is Kreupel. Ook de plofkip bij Jumbo. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl.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 Minuto over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journal. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de VN een onderzoek moet doen naar het extreme geweld in Egypte. Het geweld dat een week geleden begon, zijn al vele honderden doden gevallen. De Tweede Kamer zal aan minister Timmermans van buitenlandse zaken vragen dit voorstel vandaag te doen aan zijn Europese collega's. Of later deze week. Sjoerd maar Kamerlid voor D66. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft zo'n onderzoek voor nut? Waarom wilt u dit? Het belangrijkste is... Kijk, we zien dat op dit moment uh, heeft de internationale gemeenschap het leger... na de staatsgreep de kans gegeven om snel terug te keren naar het democratisch pad. Maar in plaats daarvan zien we toenemend en disproportioneel geweld. En wij denken dat we een onderzoek kan helpen om dat geweld enigszins te stuiten. Hoe zou dat in zijn werk moeten gaan dan, meneer Sjoerdsma? Nou, oké, op het moment dat, uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar 2011... toen de vorige revolutie plaatsvond... dan was er ook sprake van een behoorlijke hoeveelheid geweld. En dat is eigenlijk nog steeds ongestraft gebleven. Dus als je die cyclus van geweld wil doorbreken... dan zal je op een gegeven moment uh, de daders, uh, de plegers van het excessieve geweld... aan beide kanten uh, tot gerechtigheid moeten brengen. Mm, ja, maar als u eerst onderzoek doet, u moet eerst dus weten wie de daders zijn... Dat klopt. Daar komt het op neer. Daar komt het op neer. En uh, als je kijkt naar hoe de Egyptenaren daar in het verleden mee zijn omgegaan... met dat soort onderzoeken, dat is een beetje onbetrouwbaar. En dat betekent dat er uh, eigenlijk een andere optie is... en dat is kijken naar een onafhankelijke partij. Heel veel buitenlandse partijen worden gewangtrouwd door de Egyptenaren. Uh, maar de VN heeft tot nu toe nog een redelijk neutrale status. En dus vandaar dat wij voor de VN zijn gegaan. En de VN heeft zelf, zelf opgeroepen tot een dergelijk onderzoek. Zowel Ban Ki-moon als uh, mensenrechtenchef Pillai hebben dat gedaan. Maar meneer maar wie zou dan uiteindelijk de verantwoordelijke voor de internationale rechter moeten brengen? Moet dat, VN, moet dat de VN zijn? Het is niet gezegd dat, dat, dat de verantwoordelijke voor internationale rechter moeten worden gebracht. Maar u zegt, die moeten gestraft worden, dus dat zal dan toch ja. ergens moeten gebeuren? Nou zeker. Kijk, in eerste instantie zal de VN moeten onderzoeken wie aan beide zijden verantwoordelijk is geweest voor het excessieve geweld. Wie was er verantwoordelijk voor het feit dat de politie. Uh, de zit-inactie in, in Rabat met disproportioneel geweld het een heeft geslagen. Wie was er verantwoordelijk voor het bewapenen van uh, moslimbroederhood demonstranten en het aanvallen van kerken? Nou, dat is, dat is stap 1. Wie dan vervolgens de verantwoordelijke uh, gaat veroordelen? Ik denk in eerste instantie dat dat aan de Egyptenaren zelf zou moeten zijn. En pas als blijkt dan dat zij daar niet in staat zouden willen zijn of kunnen zijn, dan ga je pas over de grenzen kijken. Maar in eerste instantie is dat Egypte zelf. Maar oh, meneer Schoes, maar de Egyptenaren hebben wel iets anders aan hun hoofd op dit moment dan een onderzoek doen naar, uh, naar het geweld in het land. Wie zouden dat moeten doen dan? Nou ja, dat, dat, dat, dat zeggen vrij veel mensen. Hè? Waarom zou je dat nou onderzoek op dit moment naar nou doen als er uh, zulke uitdagingen zijn? Maar wat je ziet is dat. Um, uh, er zijn allerlei verwachtingen. Er moet een verkiezing worden gehouden. Er moet uh, een dialoog plaatsvinden. Maar een dialoog kan niet plaatsvinden tussen partijen. die uh, elkaar tot voor kort. Uh, ja, letterlijk hebben gedood. Die waarbij, waar tussen het wantrouwen enorm is gegroeid. Mm. En dan zit je, zit je tegenover. zit iemand van wie je niet weet. of die toevallig jouw demonstrant heeft gedood. of die. Nee, die dat begrijp ik. Ik begrijp aangekomen. ook uw, uw uh, denkwijze hoor. Alleen ik vraag mij af. Uh, bijvoorbeeld, het leger heeft op dit moment. De controle heeft heel veel macht. Er is nog een interimregering. Um, je hebt nog de moslimbroederschap die, die op dit moment onderdrukt wordt uh, in Egypte. Waar um, de grote mannen van gevangen zitten. Ja. Wie zou moeten onderzoeken wie schuldig is aan het geweld op dit moment in Egypte? Nou ja, Wat ik blijf en waar de Kamer nu een meerderheid voor is, is dat de VN dat doet. Het is dus een onafhankelijke partij. En ja, maar in dat... Egypte zegt Want de Egyptenaren moeten het zelf doen. Sorry? Nee, de nee als het gaat, waar, waar het gaat over de bestraffing. Dus nadat het onderzoek plaats heeft gevonden. Uh, nadat de VN heeft bepaald wie is verantwoordelijk geweest voor het excessieve geweld. Okay. dan is het in eerste instantie aan de Egyptenaar zelf om te bepalen. kunnen, kunnen wij en willen wij hen uh, bestraffen? En als dat onmogelijk al blijkt, ja, dan kun je buiten de landsgrenzen kijken. Maar zover is het natuurlijk nog lang niet. In eerste instantie moet dat onderzoek er vooral zo snel mogelijk komen. Ook omdat dat betekent. He, dat, u, ziet, u zegt terecht, het, het leger heeft op dit moment ontzettend veel macht. Um, zo'n onderzoek maakt ook dat zij zich kwetsbaarder moeten opstellen. Zij zullen moeten meewerken met zo'n onderzoek. En de verantwoordelijken van het geweld zullen zich misschien een beetje achter de oren krabben. Van god, als de hele wereld meekijkt en als er nu een onafhankelijk onderzoek uh, komt. Wat betekent dat voor mij? En wat betekent dat... Uh, voor mijn gedrag in de toekomst uh, ga ik misschien ervoor zorgen dat die troepen bij toekomstige demonstraties zich terughoudender gaan opstellen met dat dodelijk geweld. Mm. U zegt net zelf al: VN voelt daar ook wel voor. Secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft zich in die bewoording ook al wel uitgelaten. Mm. Wat heeft het dan nog voor zin dat het Nederlands parlement of uiteindelijk het Nederlands kabinet zich daarover uitlaat? Nou, kijk, um, de VN kan zeggen dat dat een goed idee is, maar uiteindelijk moet Egypte dit willen. Um, en de Egyptenaren, uh, ik denk dat het hun duidelijk moet worden, zo langzamerhand, um, dat het niet alleen de VN is, maar ook de Europese Unie en ook de Verenigde Staten. En dat eigenlijk al hun belangrijke bondgenoten van hun verlangen uh, dat een dergelijk onderzoek een eerste stap is. En uiteindelijk zal ook Egypte zelf uh, in de ideale situatie om zo'n onderzoek moeten vragen en met zo'n onderzoek moeten meewerken. Hmm. Goed. Meneer Sjoerdsma van D66 in de Tweede Kamer. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is acht minuten over half wij gaan naar de sport en dat doen we met Filip Koken. Filip, goeiemorgen. Goedemorgen. En dan gaan wij het uiteraard over PSV AC Milan hebben. Ik heb zelf de eerste helft gezien en dat was uh, heel fijn om naar te kijken. Wat, wat vond jij van die, uh, van die wedstrijd? Ja, zeker. Uh, ze speelden weer fris en weer onbevangen. En ja, daarmee is PSV toch wel zeker de morele winnaar uh, van gisteren. Want ja, het heeft zich allemaal weer doorgezet, die... Uh, en het voornaamste winstpunt vind ik wel dat, het, ja, dat uh, het imago van PSV helemaal veranderd is in een paar weken tijd onder Philip Cocu. Het chagrijn van het vorig seizoen is weg. Het publiek is weer in vervoering gebracht. We hebben een, een, een, een mooi jong PSV gezien wat, wat, wat heel veel nog, uh, nog kan in ontwikkeling kan zijn voor, voor de komende maanden. Daar kunnen we nog echt heel veel van verwachten. Of ze op daadwerkelijk AC Milan kunnen uitschakelen, dat, dat ja. gaat me iets te ver. Durf je je te wagen aan een voorspelling? Want um, ja, laten we maar reëel zijn inderdaad. 1-1 tegen de nummer 3 van vorig jaar uit de serie A. Dat zou misschien ja. niet genoeg zijn hè, als ze nog uit moeten. Ik zei gisteren al tegen je van... Ja, ik verwacht wel dat PSV een goede pot op de mat kan leggen tegen, tegen AC Milan... maar niet dat ze de ploeg ook uh, kunnen kloppen over twee wedstrijden. Want volgende week is de return in Milaan. Maar ze hebben eigenlijk al de eer gered. En daar nemen natuurlijk profvoetballers heen genoegen mee met de eer redden. Maar toch is dat, zeker ook als je het in miljoenen ziet, gecapitaliseerd. Het imago van een club is ook heel veel waard. En Daarmee hebben ze toch denk weer sponsors aan zich gebonden. Publiek aan zich gebonden. Dus ze hebben nu al... Eigenlijk een overwinning geboekt, ook al was het dan 1-1. Maar ja, ze, ze zullen het ontzettend moeilijk krijgen. Misschien kunnen ze stunten. Ik, ik schat de kans op 20% dat ze doorgaan. Maar toch, dat ze al zover zijn gekomen, dat is al fantastisch. Ja, maar nog verder zou wel lekker zijn. Nou goed, uh, naar het EK hockey. De dames, uh, de dame hockeysters wonnen gisteren met de 7-0 van Wit-Rusland. Wat zegt die prestatie ja. over de vorm? helemaal niets helemaal niets nee nee nee, nee. Ze, ze hebben natuurlijk heel goed hun best gedaan en het mooiste was wel in de rust stond het uh, 2-0 en toen zei die, uh, Maartje Maatje met de routinier, tegen haar teamgenoten: We gaan die meiden van Wit-Rusland slopen. We gaan er nog zes maken. Zo. Dat was dus de doelstelling van, van, van dit nou, vrouwenteam. Niet om maar gemotiveerd te blijven. <laughs> nou, nee, nou, dat is dan weer net niet gelukt. Maar het is wel heel goed om gemotiveerd te blijven. Maar eerlijkheid gebied te zeggen: die Wit-Russische meiden die konden er niet zoveel van. Dus deze uitslag zegt helemaal niets. Ze krijgen overmorgen wel. Tegenstand, want dan is de halve finale en spijt tegen Engeland. En de heren, die komen nog tegen Polen in actie. Gaat die wedstrijd toch ja, ergens om, nee toch? Ja, de tegen Polen. Oh, ik zit nog in een modus van gisteren overigens. Want de, die halve finale van de vrouwen is morgen al. Um, en de mannen moeten tegen Polen. Nou, dat heeft ook, uh, net als de wedstrijd tegen wit rusland niet zoveel om het lijf. En die gaan uh, um, da dan wel degelijk overmorgen dan. Uh, hun halve finale spelen. En dan spelen ze tegen België of Duitsland. Dat wordt echt een kraken. Dat wordt een hele mooie wedstrijd. Die vandaag tegen Polen zullen ze ook wel winnen. Ik schat met een nulletje of 4-5. Oké, staan genoteerd. Philip Koken, dankjewel. Oké. Okay. Zo dadelijk. Ja, zo gelijk al schakelen we met Japan. Want het blijft daar maar verkeerd gaan in Fukushima. Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Dat klopt, want het alarmniveau bij de Japanse kerncentrale Fukushima... is opgeschaald naar categorie 3. Die maatregel volgt na het lek in een opvangtank gisteren. Daarbij lekte 300.000 liter radioactief water weg. Je mag dus wel zeggen dat de Japanners de situatie... nog niet helemaal onder controle hebben. En dat is dan 2,5 jaar na de tsunami... die de kerncentrale ernstig beschadigde. We gaan naar Tokio, naar correspondent Kjeld Duits. Kjeld, waarom wordt het alarmniveau pas een dag later opgeschaald? Ja, eh, ik zal eerst even een beetje eh, uitleggen hoe die situatie ligt. Je hebt die enorme opslagtanks waar het water, het besmette water... dat uit de kerncentrale komt, wordt opgeslagen. En in één van die tanks is een lekkage gekomen. En dat water eh, ligt gedeeltelijk... Boven en in de grond. En een probleem met eh, dit water is dat de besmetting nogal hoog is. En nu is doorgaans met eh, het alarmniveau dat het geen kwantitatieve beoordeling is, maar een interpretatie. Dus het is heel gemakkelijk om een nieuwe beoordeling te geven. En niveau 3 betekent doorgaans dat mensen op de plek zelf in gevaar zijn. Of dat er zeer kleine effecten zijn of zijt. Nou, het gelekte water is zo 100, eh, levert zo'n 100 millisievert per uur besmetting uit. En als je daar een half meter vandaan staat, is dat zo'n beetje dezelfde hoeveelheid waarin werknemers in vijf jaren mogen worden blootgesteld. Nee. Maak je altijd als je opschaalt, dan heeft dat altijd consequenties. Uh, wat zijn die consequenties op en rond Fukushima? Dat is voor ons nog niet te zeggen. Op het ogenblik. Eh, moet de internationale eh, eh, atoomenergieagentschap eh, dit nog bevestigen. Dus voor, voorlopig is het een suggestie van de Japanse toezichthouder om deze stap te nemen. Eh, maar ik kan me voorstellen dat ze anders moeten gaan werken als je binnen een uur net zoveel straling krijgt toegediend als je gewoonlijk pas in vijf jaar mag krijgen. En nou is er gisteren dus 300.000 liter radioactief water weggelekt. Er is eerder ook water weggelekt. Um, dat was niet zo gevaarlijk, is ons verteld. Waar is dit water terechtgekomen? Ja, er zijn, we hebben eigenlijk de afgelopen twee weken... natuurlijk steeds veel nieuws gehad over een andere lekkage... waar het water de zee was ingelekt. En dit water is gedeeltelijk de grond ingelekt... en ligt nog gedeeltelijk boven de grond. Maar volgens... Is, het, is er geen gevaar dat dit water de zee inlekt? Maar de Japanse toezichthouder die zegt dat het gevaar wel bestaat. Tja, hm. worden de Japanners niet radeloos en moedeloos van? Want Lara zei het net al: na 2,5 jaar hebben ze de zaak nog steeds niet onder controle en er is ook niet uitzicht op beter. Ja, inderdaad. Ik had ook verwacht dat hier wel een, een grote reactie op zou zijn in Japan. Maar toen ik gisteren het nieuws volgde. Viel dat allemaal wel mee? De meeste nieuwsprogramma's die besteden er maar zo'n 50 seconden aan. Wel heeft de gouverneur van Fukushima dit uh, betiteld als een landelijke noodsituatie. En lokaal, het lokale nieuws in Fukushima besteedt er ook enorm veel aandacht aan. Dus je ziet eigenlijk dat er lokaal heel anders tegenaan wordt gekeken... als in de rest van Japan. Kjell Duits, dankjewel. Vanuit Tokio, laatste toestand, laatste situatie, laatste update... over de stand van zaken bij Fukushima, de kerncentrale. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Kees Kwaks met wat filetjes. Wat filetjes inderdaad, Lara. Het is eigenlijk langzaam het verkeer op de A2 Maastricht-Eindhoven... tussen Leende en Knoopend-Leende-Heide over drie kilometer. Hij staat Alkmaar op de A9 naar Amstelveen over twee kilometer... tussen knopend raasdorp en Badhoevedorp. Dan naar de duurzame energie. Want steeds meer huizen krijgen zonnepanelen op het dak. U ziet dat om u heen. Steeds meer windmolens verrijzen er ook op land en op zee. Maar wat te doen als er nou geen wind of zon is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 is alweer een tijdje geleden. We hebben net even gekeken. 85, 1985. Propaganda met de jewel eye-to-eye. Eye. Cijfers hebben we nu voor u. Vanochtend komen er ook weer cijfers van grote bedrijven. Bijvoorbeeld van de bierbrouwer Heineken en bouwbedrijf Heemans. André Meijnenmaas hier van de Economie Redactie. Nou André, laten we met Heineken beginnen. Hoe staat de Brouwer ervoor? Nou, de Brouwer heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de omzet van de hele groep met zo'n 3% weten te vergroten. Maar de netto-winst viel wel lager uit. 17% lager op 699 miljoen euro. De omzet was op totaal 10,3 miljard. We opereren nog steeds onder moeilijke marktomstandigheden, zegt de bestuursvoorzitter. Want de recessie, de achterblevende consumentenbesteding en het slechte weer. Je zou kunnen zeggen de economie, het weer en de consumenten die laten het een beetje afweten. En zitten zit behoorlijke druk op de bierverkoop. De Maand juli zeggen ze wel, want we hebben behoorlijk last gehad... in het voorjaar van het slechte weer. Maand juli laten we een verbetering zien, maar die vond natuurlijk buiten deze... Halfjaarcijfers. Dus voor de volgende halfjaar. Euh, zeggen we hebben behoorlijk gefocust op bepaalde groeimarkten. Denk aan Azië, denk aan Afrika, denk aan het Midden-Oosten. Daar hebben we behoorlijk ge gescoord. Maar kijk je naar de bierverkopen in Europa en de Verenigde Staten. valt dat toch lekker tegen. K kunnen ze daar wat aan doen? Dan aan het weer doe je niet zoveel Niks. natuurlijk. Hè? Nee, dat is allemaal afwachten. Ja, ja. En, en dan, dan ga je heel blij zijn met jullie. Nou, de economie, de ja, dat, nou, ja, de economie dat is natuurlijk een. daar moet je op inspelen. door bijvoorbeeld op je kosten te letten. Uh, in te steken daar waar je nog denkt marktendeel te kunnen veroveren of bier te kunnen verkopen. Maar dat is ook natuurlijk een lastig. Want je bent ook afhankelijk van externe omstandigheden. Natuurlijk, elk bedrijf is afhankelijk van omstandigheden. Dat ja. is ook wel zo. Maar aan sommige dingen kun je op inspelen. Maar bij het weer is het vaak gewoon naar buiten kijken en afwachten. Ja. Heimans dan had uh, heeft al maatregelen genomen. Heeft uh, drastisch gereorganiseerd. Zag echt nog geen licht aan de tunnel uh, vorige kwartaal. Hoe is het nu? Nou, als ik met een lichtpuntje mag beginnen in de cijfers. Dat wil zeggen. Um... De, de woningbouw blijft een hele lastige de woningmarkt, zeggen ze zelf. Een teruglopende omzet. Maar, maar we hebben meer woningen verkocht aan particulieren dan aan beleggers. En dat duidt op een voorzichtig signaal dat de markt weer enigszins aantrekt. Hm. Het is wel een minimaal lichtstreepje, om zo te zeggen. Want kijk je naar de hele cijfers, de hele uh, halfjaarscijfers... dan zien we daar dan toch een, een teruglopende omzet van 12%. En we zien daar ook een, een uiteindelijk onderaan de streep een verlies van 5 miljoen euro. En om de balans te versterken, want je zou kunnen zeggen... dat is niet alleen voor heimels, maar heel veel andere bedrijven... hebben ongelooflijk veel moeten inleveren interen door de crisis die al jaren aanhoudt. En ze gaan hun balans versterken, geld ophalen door nieuwe aandelen uit te geven. Zo'n 10% van het aandelenkapitaal willen ze extra gaan ophalen. Ja, want het vet op de botten is weg, om zo te zeggen. En wil je als het ware weer een start kunnen maken... zometeen als die markt daar aantrekt, heb je geld nodig, kapitaal... en dus nieuwe aandelen. Oké, okay. Maar op zich, ze doen wel uh, grote projecten op dit moment. Ik denk aan de A4, delft uh, Schiedam daar. D dat, dat hebben helpt. ze genoeg te doen voor de komende tijd? Wat dat zeggen helpt. ze daarover? Ja, nou ja, want uh, kijk naar de wegen. De, de, dus de wegenbouw en de weg- en waterbouw en de, de utiliteitsbouw... daar zien ze wel verbeteringen, daar mm -hmm. gaat het ook wel redelijk. Markten in België en Duitsland doen het goed. Dus daar profiteren ze wel... Maar wanneer je echt kijkt naar, naar secten, de, de woningmarkt, hmm. het vastgoed en de woningbouw... dan is dat gewoon nog uh, drama. Goed. Maar een lichtstreepje. Oké, okay, ja. Nou, dat uh, hebben we genoteerd. Zeker weten. Dankjewel. André Meijner. En na acht uur, uur dan praten we met de topman van Heijmans. Dat is Bert van der Els. En na negen uur ook nog met uh, de Brouwer Heineken. Het NOS Radio Journal journaal Media Overzicht. Defensie moet bij de nieuwe extra bezuinigingsronde worden ontzien... stelt minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Als je kijkt naar het beeld van de veiligheid in de wereld, zou ik het buitengewoon onverstandig vinden om defensie extra aan te slaan, wordt hij geciteerd in de Telegraaf. Daarmee gaat de PvdA lijnrecht in tegen zijn eigen partij. Volgens het verkiezingsprogramma van de PvdA... kan er nog wel 1 miljard euro worden bezuinigd op de krijgsmacht. De zeven zogenoemde Steve Jobs scholen... die hoorden er net bij ons ook over... passen al bij de opening deze maand hun radicale onderwijsplan aan. Schrijft de Volkskrant. Leerlingen gaan niet onder schooltijd thuis of elders met hun iPad leren. Nee, de onderwijsinspectie erkent het virtuele leren niet als onderwijstijd. Kinderen zullen dus gewoon in het schoolgebouw moeten zijn, fysiek. Opsplissing tussen fysiek en virtuele schoolgebouw is een van de belangrijkste principes juist van deze Steve Jobs scholen. Al dus de Volkskrant. RTV Utrecht meldt dat de Tweede Kamer binnenkort debatteert over de problemen bij het Openbaar Ministerie in Utrecht. Afgelopen maandag ging er opnieuw een rechtszaak niet door, omdat het OM de dagvaarding niet op tijd had verstuurd. Volgens advocaten was dat al zoveelste keer. Volgens het OM worden de problemen veroorzaakt door een fusie tussen de parketten van Utrecht, Flevoland en Gooi- en Vechtstreek. Justitie belooft de vorige week alles aan te zullen doen om een einde te maken aan de situatie. Het einde dreigt voor veel schooltjes in het buitenland waar Nederlandse les wordt gegeven. Het kabinet hoopt 8 miljoen euro te bezuinigen op Nederlandse lessen in het buitenland. En net over de grens bij Oldenzaal in het Duitse Gildenhaus zijn ze woedend over de plannen, meldt RTV Oost. Dat betekent dat Nederlanders die net over de grens in Duitsland wonen veel meer tijd kwijt zijn, kwijt zijn, aan Nederlandse les voor hun kinderen. Volgens Ine Hart van de Brug in Gildenhaus is de eigen bijdrage al gestegen van 160 tot 420 euro en dat ze oplopen tot meer dan 600 euro per kind per jaar. De overheid betaalt al sinds de jaren 80 mee aan de Nederlandse lessen in het buitenland. Spannend hè! Deze reclame waarin een vader en een zoon een parasietensprong maken... is het telecombedrijf KPN buiten zijn boekje gegaan... zegt de directeur van de stichting Kinderconsumenten, De Telegraaf. De commercial zou ouders het idee geven dat je privacygevoelig materiaal... van kinderen ongegeneerd op internet kunt plempen. Ze hebben er vaak geen idee van waar die beelden terechtkomen. Zo kunnen ze door klasgenoten bijvoorbeeld als pestmateriaal... worden gebruikt tegen het kind. En in de volksmond nog een andere manier van pesten. Het wegpestzaaltje. In Japan hebben bedrijven die hun boventallige werknemers niet mogen ontslaan... speciale kamertjes waarin de medewerkers dan de hele dag gedwongen niets doen. Het is een geweldig verhaal uit de nieuwe privéproblemen van een politicus. Even van Diederik Samsom en zijn vrouw gaan scheiden. Vind je het wel wat? nieuws? Als Ik als vind de... het wel nieuws, ja. Samenwerking met de oppositie lijkt niet nodig. Ik was verbaasd. De standpunten liggen nu zo ver uit elkaar dat het voorlopig geen zin meer heeft. Als je ver uit elkaar ligt, dan moet je soms nog even wat tijd nemen om, uh, om af te wachten. Als je zelfs met de D66 niet uit kan komen. Die bereidheid moet natuurlijk wel realistisch uh, zijn. Dan is het kabinet zijn eigen graf wel heel erg diep graven. Radio 1. De deur staat altijd open. Het nieuws van alle kanten. Vanavond in Bureau Sport het verhaal van de Haagse voetbalmat. Krijgen we een waterpolo training van bondscoach Robin van Galen en hebben we zoals iedere dag een column van Joep van het Dek. Centraal in deze reeks de Bureau Sport quiz met vanavond de strijd tussen de voetballers Kenneth Pires en Arnold Brugging. tegen een team van roeiers. Bureau Sport vanavond bij de Vara, Half acht. Nederland 3. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie